...middencirkel en Pelle geeft nog wat aanwijzingen aan zijn ploeggenoten. En dit is een slechte bal en dit is een zware overtreding van Strootman. En dat is een gele kaart waard. En ik denk ook dat hij hem gaat krijgen. Ik weet het wel zeker, want daar is hij. De gele kaart, de eerste van deze, nee, de tweede nee, van deze avond. Wijnaldum kreeg al geel. En nu dus Kevin Strootman voor die overtreding die hij maakt op het middenveld. Ongelukkige bal van Hutchinson, dat wel. Filena zit ertussen en hij gaat inderdaad het duel aan met de jonge Filena en raakt hem op de enkels. Trechtergele kaart. De tweede dus inderdaad, nadat allemaal geel kreeg, nu ook uh, de middenvelder Strootman op de bon bij Kevin Blom. Nog geen fijn orde daar genoteerd. Na een uur spelen, 1-1 stand. Boeiend beker uh, treffen, waarin voorzichtigheid is een beetje true voor, toch in deze fase. En uh, PSV onzorgvuldig is via Hutchins. En er inderdaad wel eens wat mag gaan gebeuren, want de tweede helft heeft nog geen uh, kansen, CQ-mogelijkheden, laten zien, hooguit Mertens die... Uh, een bal richting het doel kon schieten, maar dat uh, niet goed deed. Nu komt de Rijk naar voren, stapt goed in en uh, neemt de bal aan. Speelt hem op uh, Dries Mertens. Die ziet de opkomende Willems aan de linkerkant. Jetro Willems met uh, tegenover zich Van Beek. De jonkies uh, tegenover elkaar. Willems uh, met wat bewegingen. Van Beek blijft kijken, maar nog altijd Willems. Nog altijd Willems. Er wordt nu uit het strafschopgebied uh, gedwongen door Klaats. speelt hem terug op Mertens. Mertens bal breed, niet goed op uh, Van Bommel. Van Bommel wordt aangetikt en krijgt de vrije trap mee. En ik denk dat dat terecht is, want hij werd hard geraakt op, de, op het scheenbeen. En wordt hem overend geholpen door Wijnaldum. En uh, dus krijgt PSV halverwege de helft van Feyenoord een, uh, een vrije trap. Terwijl daar Ronald Koeman zich weer boos over maakt. Want er uh, werd rijkelijk laat gefloten. Pas toen uh, bleek dat uh, Van Bommel in zijn ogen pijn had. Toen uh, kwam het uh, fluitsignaal. Ja, er is ook niet echt heel veel aan. Nee, het is een beetje fluit op appelleren in dit ja. geval. En dat is denk ik wat Koeman uh, het meeste dwars zit. Want dat duurde inderdaad heel lang. En kijk, Van Bommel is lachen. Die denkt, ja, dit heb ik toch uh, aardig versierd. Want zoveel pijn heeft hij inmiddels niet meer. Waar hij voor gezorgd heeft, is dat die bal nu ligt. Nou, uh, Timmermans oog, medertje of 25 van de goal? 30. 30. 30, 30. Nou, 30 <laughs> precies. Um, daar staat Van Bommel achter, maar die gaat hem niet nemen. Die gaat het overlaten. En die kleine Dries Mertens komt de vrije trap van de Mertens over de muur. En aangeraakt door diezelfde muur. En dus gaat de bal over de achterlijn via Feyenoord. Corner voor Dries Mertens aanstaande na 62 minuten. En een 1-1 stand en het nieuws van 10 uur stellen wij logischerwijs uit tot na het treffen met uh, tussen Feyenoord en Pees. Ja, want de stand is nog altijd 1-1 en de wedstrijd is spannend en Dries Mertens met de hoekschop wordt de bal voor het doel en uh, komt Mulder er niet aan en kan er. ...geschoten worden door Matas, maar die stuit op enkele Feyenoord-benen. En dan gaat de aanval verder voor PSV. Is het Hutchinson die zich een beetje in de problemen werkt ten opzichte van Vilena. En dan speelt hij de bal zomaar over de zijlijn. Die speelt wel een hele matige wedstrijd hoor. Wijnaldem is niet sterk, maar ook Hutchinson speelt een hele matige wedstrijd voor PSV. De rechtsback uh, Manolev uh, wilde niet meer trainen. En die mag weg, maar daar hebben ze nog een dag voor. Om die uh, aan uh, uh, deze hem. of gene ja. te kunnen slijten. Ja, Voelen wilde hem hebben, maar dan mag hij weer niet heen. En, ja. Maar die willen hem alleen huren en ze willen hem volgens mij verkopen. Nou ja, er is van alles aan de hand rond de Bulgaar. Maar niet op het veld. PSV inmiddels via Lens weg aan de rechterkant. Lens komt met een aardige voorzet maar over Matafs heen. Van Beek, geen hens maken. Bal op de borst. Speelt hem vervolgens in de diepte op Atjebar. Ook op de borst. Moet daar wel hoog verspringen. Volgens naar uh, Immers. Ja, handige hakbal. Maar zo handig dat er geen Feyenoord erop reageert. Slechts PSV. En PSV heeft nu de bal. Filena gaat jagen. Druk zetten op Willems. Paas van Willems is onmiddellijk fout. En Feyenoord neemt het bal bezit over. Met Atjebar. Atjebar terug op uh, de vrij. De vrij. Moet uh, snel handelen omdat Matas in zijn buurt komt. Speelt de bal richting uh, uh, Pelle. Die kopt de bal door Boetius. Boetius naar Immers. Immers nog altijd. Immers bal uh, de diepte in naar Boetius. Maar die was niet echt uh, scherp. En dus kon uh, De Rijk ertussen komen. En kan bal via Waterman naar voren worden gespeeld? Wordt door Klaas gekopt. Maar de bal gaat naar Van Bommel. Van Bommel naar Hutchinson. Hutchinson, Van Bommel. Kansen zijn schaars in dit duel. Het is meer een schaakspel geworden na 63 minuten. Het spel speelt zich voornamelijk af op het middenveld. Maar dat heeft ook met onnauwkeurigheid te maken. En het maken dus van keuzes. Als je helemaal in de buurt bent van het eh, strafgebied van de tegenstander. Zie bijvoorbeeld Ries Mertens. Die één keer echt gevaarlijk is geweest. Maar uiteindelijk in plaats van af te spelen. Besloot om zelf te schieten voor schoot. En voor de rest, ja, Waterman nog niet in actie geweest. Mulder eigenlijk ook niet. En zo ploeteren beide ploegen voort. Maar is het wel boeiend om te zien. Dat ze elkaar vliegen, afvangen en dat ze proberen elkaar het voetballen onmogelijk te maken. Nu PSV, Lent, diep gestuurd. Een een op een duel met De Vrij, die daar wel wat mannelijkheid in gebruikt. Maar uh, genoeg, of en ook van niet te veel, volgens Kevin Blom. Bal over de achterlijn, doeltrap genomen door Erwin Mulder richting Jordis Matijsen. Die heeft ruimte voor zich, een meter of uh, tien nog wel, maar houdt in. En gaat nu op zoek naar een uh, vrijstaande speler. Pelle uh, zakt in en. Hij krijgt de bal mee en dan een klein overtredingetje van Stroopman. En meteen weer die armpjes opzij. Ik, eh, het, ik vind het opvallend, met name bij PSV, dat elke beslissing van de scheidsrechter wordt, eh, eh, wordt ter discussie gesteld. En het is toch echt een vrije trap eh, voor Feyenoord. Dus ja, ik moet zeggen, wat dat betreft is Feyenoord veel. Uh, veel netter, om het uh, zomaar te zeggen. We gaan een wissel krijgen. Atje Bar, aardige wedstrijd gespeeld. Maar niet een echt stempel kunnen drukken. Op deze wedstrijd wordt vervangen door de man die terug is. Wesley Verhoek. Ja, die heb ik hier nog wel eens gouden tijden zien beleven. Dat is uh, twee seizoenen geleden. Toen Ado zo ontzettend goed speelde dat seizoen. En PSV hier, dankzij een goal in de slotfase van Verhoek, verloor van ADO. Maar dat was in de glorietijd. En die tijd is lang voorbij. En dat die, die vorm heeft Verhoek lange tijd niet meer gehaald. Hij mag nu aan de rechterkant starten bij Feyenoord. Dat dan invallen dus, na 65 minuten. Maar even over Strootman. Als je die zo ziet ageren op elke beslissing van de scheidsrechter. Vraag je je af, wat moeder Strootman vroeger te verwerken kreeg... als ze hem binnenriep, hè, voor na het buitenspelen. <laughs> uh, buitenspel voor Bruno Martens -Indy. En de vrije trap voor PSV. Dat gaat niet zonder slag. Stoot, want Martijn die staat nog in de weg. De vrije trap is genomen en balbezit voor Stroopman naar Van Bommel. Van Bommel even terug naar Marcelo. Het is veel achteruit spelen op dit moment in deze fase van de strijd. 20 minuten, 21 minuten gespeeld in de tweede helft. En Van Bommel die weer kort speelt op Stroopman. Een hem weer terugkrijgt. Dan gaat de bal naar de linkerkant, naar Willems. Nog altijd op de helft van PSV. Dan bal terug naar Marcelo. En die wordt opgejaagd, een klein beetje, door Pelle. Maar dan loopt Pelle weg en kan Marcelo de bal weer naar voren spelen. Nou ja, niet voor lang, want dan krijgt hij krijgt hem meteen terug van Willems, en dan gaat de bal weer helemaal terug naar Waterman. Ja, het is uh, wat je al zei, schaken, aftasten. Uh, men durft niet goed aan beide kanten. Het wordt tijd dat er weer een, uh, een aardige actie... In voorwaartse richting wordt gedaan, want nu is het de Rijk die de bal heeft. Speelt de bal in de voeten van Hutchinson. Uh, Hutchinson uh, ja, maakt het zichzelf moeilijk door de bal bij zich te houden. En dan kan hij alleen maar terug naar Marcelo. Marcelo balbreed naar Willems. En dan zijn we helemaal geen meter opgeschoten. Nee, eigenlijk moet je fijn dat het compliment geven. Omdat uh, PSV is de thuis ploeg. Zou logischerwijs met iets meer kwaliteit ook het initiatief wel moeten nemen in deze wedstrijd. Maar slaagt er eigenlijk niet in om dat initiatief te pakken. Komt het ook van niet aan voetballen toe? Dat heeft toch te maken met de organisatie die Feyenoord hanteert. Dat lukte tegen Twente ook vrij aardig, maar een uur lang. Kom zei gisteren nog op de persconferentie. Dat moet toch echt langer. Sterker nog, dat moet 90 minuten. Nu heeft uh, Immers pijn. Na een overtreding die uh, Jetro Willems op hem maakt. Ik zie alweer de hand van Blom richting de zak gaan. En dat betekent dat er een kaart gaat aankomen voor Jetro Willems. Ja, geel voor Willems. En pijn voor Immers na 67 minuten. Bezorgde blik bij uh, Blom. Die even kijkt hoe het met uh, Lex Immers is. Die zegt ja, Joost, zo erop tegen Willems. Willems wil die uh, bal. Uh, die kapt eigenlijk eerst voor hoek uit. Dan komt. Uh, ja, Immers in en krijgt een tikje. Nou, een flinke tik zie ja. ik nu in de herhaling. Ja, in de herhaling ziet het er altijd wat erger uit. Dan zie je dat het been toch gestrekt is van Willems richting het scheenbeen van uh, Immers. Gele kaart voor uh, Jetro Willems. Nummer drie voor PSV. En weer al die armen die de lucht in gingen bij PSV. Dat het geen overtreding zou zijn. Kijk de beelden terug heren. En dan zie je dat ook hier Kevin Blom gelijk had. Bal gaat richting Pelle. De vrije trap Pelle met de borst uh, bijna bij Verhoek. Maar voor hoe kan hij in balbezit komen? Ja, nu gaan ze wel erg makkelijk liggen. Nu gaat Boetius uh, tegen de vlakte. Uh, er gebeurt in dit geval echt niet al te veel. Boetius ging al liggen voordat Hutchinson in de buurt kwam. En uh, even kijken. Ja, echt een ja, heel klein beetje wordt hij geraakt. Maar het is natuurlijk wel een mannelijk spelletje. Uh, je mag wel een heel klein beetje elkaar aanraken. Goed. Uh, wel een vrije trap uh, gegeven door Kevin Blom vanaf de linkerkant. En Klaasie staat erbij en gaat de vrije trap nemen. Ja, de vrije is uh, niet mee voorin. Maar Thijssen wel. Immers is daar ook pellen. En natuurlijk uh, Verhoek die dan uh, wel wat meer lengte inbrengt als uh, Asjabar. Degene waar hij voor in het veld is gekomen. maar in afwachting vrije trap van Klaasie. Die komt en is uh, scherp. Waterman met één uh, vuist. En tikt de bal dan over zijn achterlijn. Moest misschien ook wel omdat Immers bij hem in de buurt was. Echt gecoacht werd hij volgens mij niet. Maar Immers was dichtbij. Had die bal voor het inkoppen als Waterman hem niet had aangeraakt. Dus goede interventie van de keeper van PSV. Wat volgt is een corner voor Feyenoord. Vanaf de rechterkant met links genomen door Vilena. Een van die grote talenten van uh, Feyenoord. Leuk dat hij doorgebroken is. Wordt echt een van de grootste talenten genoemd uh, die uh, in Rotterdam is voortgebracht. Nou, Dat moeten we de komende jaren dan maar zien. Uh, hij kan het in ieder geval wel. En misschien dat hij nu met links een uh, belangrijke hoekschop gaat nemen voor Feyenoord. We zitten in de 70ste minuut van de wedstrijd. 1-1 de stand. Daar komt de hoekschop van Vilena richting de eerste paal. En daar gaat Waterman bijna onder de bal door. En is het uh, Matas die uh, nadat Waterman de bal met uh, één vuistje naar voren uh, duwde. Uh, Matas die de bal over de zijlijn ramt. Dus kijken of er niets onregelmatigs gebeurde. Ja, er wordt, uh, ja hij krijgt uh, van, een duw hoor. Ja, ja. En die tekort ook. Uh, dat was niet gezien door de scheids. Die uh, het verder uh, wel goed doet. En uh, de inborp is genomen door Feyenoord. En wordt opgevangen door Klaasje. Klaasje, Feyenoord wordt wat sterker. Tenminste dat gevoel krijg ik een beetje. Na 70 minuten spelen... Terwijl nu uh, Strootman gaat uh, jagen op de achterste lijn van uh, Feyenoord, Matthijsen het allemaal verkiest om uh, Erwin Mulder aan te spelen. Mulder even met het balletje aan de voet. Dan zegt Matthijssen ja, "Dat duurt allemaal te lang." Mulder trappen. Dat doet de keeper dan ook richting uh, Pelle. Goede aanname. Pelle wordt ook wat sterker in de duels. Richting Immers. Immers draait eventjes weg bij uh, Lens. Dan weer terug naar Martensindy. Ja, het is nu Psv dat heel kort staat en eigenlijk Feyenoord het voetbal onmogelijk maakt. Maar Feyenoord houdt wel het balbezit. Via Mulder gaat het naar uh, de Vrij. De Vrij heeft de Vrijveld voor zich. Alleen Tas uh, maakt even aan. ...om te gaan storen, maar doet dat niet met heel veel overtuiging. Maar je ziet bij de Vrij wel de vraagtekens in zijn ogen. Nou, waarheen? Nou, voor Hoek bijvoorbeeld. Aan de rechterkant, straks op gebied. Lage voorzet, maar de Rijk tikt de corner voordat het immers gevaarlijk kon worden. Uitbraak ineens van Feyenoord, zoals we er eentje van PSV hebben gezien. Nu dus van Feyenoord. Ja, het is uh, grappig om te zien. Het middenveld staat uh, eigenlijk helemaal vast aan beide kanten. En uh, dan moet de vrije doen als opkomende man, zeg maar. Als opkomende laatste man uh, bal binnen doorgeven. Dat deed hij uitstekend op Verhoek. En zijn voorzet was ook helemaal niet slecht. En via de Rijk gaan we dus de hoekschop krijgen voor Feyenoord. Vanaf de linkerkant, uh, Klaas, hij staat ervoor klaar met het rechterbeen. En dus uh, zal het een uh, bal richting Boy Waterman zijn. Die uh, gehinderd wordt door Verhoek. Bal gaat er overheen voor het doel. En wordt met heel veel moeite door Marcelo weggewerkt. En dan in uh, derde instantie ook nog door uh, Wijnaldum. Als ik het goed zag. En gaat uh, PSV eruit met Hutchison. Hutchison een uh, sprintduelletje met Vilena. Eindigt in onbeslist. Nou ja, en ook van houdt uh, Hutchinson de bal. Speelt hem naar Lens, maar die levert hem dan in bij de Vrij. En dan heeft Feyenoord die bal weer te pakken. Wat een mogelijkheid was daar ineens. zeg Dat immers dus goed reageerde op die uh, corner van uh, wie was het? Klaasie. Dan uh, Pelle met een aardige bal richting immers. Kan hij hem aannemen aan de rechterkant? Kan die? Voorhoek wil hem wel hebben. Voorhoek wil wel een steekbal hebben. Maar uh, immers kiest voor een voorzet richting Pelle vanaf de rechterkant. Dat mislukt in eerste instantie omdat de Rijker tussen zit. Dan mag immers nog een keer. Ja, wat dat nou is. Dat houdt het midden tussen een voorzet en schot. En alles wat er in het voetbal zo'n beetje bekend is. Uiteindelijk is Boy Waterman het eindstation. Waterman die dus net bijna verrast werd door Immers. Maar er was geen Feyenoord die kon profiteren. Balbezit voor PSV. Via Marcelo. Marcelo naar Willems. Willems terug naar Marcelo. En ja, dan staat het weer helemaal vast op dat middenveld. Kunnen de middenvelders bijna niet aangespeeld worden. En dat is het probleem in de opbouw. Aan beide kanten dat het eigenlijk rechtstreeks naar voren moet om een, iemand te vinden. Maar ook voorin, zoals Matas. Die staat constant in de dekking tussen Matthijsen en De Vrij. Nu gaat de bal wel naar voren. En is het Lens die er bijna langs gaat. Maar is het Matthijsen die even vastgehouden wordt. De bal al uitverdedigd had en een vrije trap mee krijgt omdat er even door Lens aan Matthijsen werd getrokken. En dat mag niet, heeft Blom goed gezien. Aan de rechterarm en aan de middel werd er even vastgehouden. Vrije trap genomen, de vrij naar Matthijsen. Nog 18 minuten en mocht er in die 18 minuten niets gebeuren, dan gaan we een hele lange avond tegemoet. Of komt het nu als Boetius wordt weggestuurd aan de linkerkant. Maar Boetius kan die bal niet belopen, zet hem nog wel voor. Maar de bal is over de achterlijn geweest en dus een doeltrap voor Boy Waterman. Nee, de kansen zijn schaars. 17 minuten nog. Ik heb nou niet het idee dat in die laatste 17 minuten we de ene aanval naar de andere te zien zullen krijgen. Dus wat dat betreft zal het schaakspel nog even voortduren en zou het zomaar kunnen. Dat er helemaal niet gescoord wordt en dat we dus nog een verlenging krijgen. Balbezit voor PSV, Marcelo op de helft van Feyenoord. Met balbezit doorgegeven aan Wijnaldum. Wijnaldum naar Mertens. Halverwege de Feyenoordhelft aan de linkerkant krijgt de tikkie van Verhoek. Vrije trap, PSV. Ja, dat is een terechte vrije trap. En Mertens die staat al klaar om eventueel de bal te gaan nemen. Maar legt hem goed. En dan gaat Verhoek weer even vervelend doen door op anderhalve meter van de bal te gaan staan. We gaan er naar de achteren, joh. dat maakt het de tempo in het spel wat, wat leuker. En dan gaan we een wissel krijgen weer bij PSV. Met 15 gaat Dietro Willems eruit. En met 3 komt Wilfred Bauma erin. Bauma dus voor Willems. De tweede wissel bij PSV. PSV gelijk een stuk ouder nu. Uh, qua gemiddelde leeftijd komt die uh, vrij trap van uh, Mertens. Blijft wat hangen. Wordt weggekopt door uh, De Vrij uit de Doelmond. Verder weggewerkt door uh, Jordi Klaas. De bal gaat over de zijlijn. En het eerste wat we mogen noteren van Wilfred Bouma. Hij is dan een Gooi meter of 3-4 over de middenlijn aan de linkerkant. Bouma kijkt eens dus om zich heen. Van Bommel zegt, wacht even, tot we allemaal weer in positie zijn. Dan bedoelt hij met name Marcelo, die even weg was achterin. Nu staat iedereen weer en mag Bouwma als nieuw dus gaan gooien. Doet dat richting Matas, maar die wordt keurig verdedigd. kan niet anders zeggen door Van Beek en door de Vrij. Hoewel Van Beek dan dissonant is in het spel en bijna de bal verspeelt. Voor hoe komt hem helpen en met hulp van Klaasie komt Feyenoord er dan even uit. Dan wordt de bal op het middenveld wel weer opgevangen door Van Bommel en Bouwma. Routiers aan PSV-zijde, Strootman, Wijnalden en Bouwma. Bauma. Eerste balbezit is goed naar Mertens aan de linkerkant. meter of twee verderop. En Mertens uh, bal binnen door naar Van Bommel. Van Bommel met wat ruimte. Gaat van heel ver schieten. Ja, het dat is, dat is niet zijn beste schot in zijn uh, prachtige carrière. Hij moet er zelf om lachen. Want de bal rolt een meter of tien naast het doel. Van uh, Erwin Mulder. Echt door, hè? Ja, het is echt een, een geweldig schot. <laughs> maar. maar uh, uh, van Bommel de herhaling die is van uh, wil terugzien. Ik kan me dat zo voorstellen. Nog een kwartier te gaan. Balbezit via RW Mulder voor Feyenoord. Gaat de bal richting Pelle. Maar die verliest het komt nu wel van Marcelo. Is het uh, toch de afvallende bal die eventjes door Feyenoord werd geraakt. Maar Mertens heeft hem uh, opgepikt. Mertens. Oeh. Dat een... is een eentje van Klaasje, hoor. Ja dat is een, uh, een forse overtreding van uh, Jordi Klaasje. Nee, weet het ook zelf, want hij gaat meteen naar zijn tegenstander toe en zegt sorry tegen Dries Mertens. Ja, dit is een belachelijke overtreding ja, eigenlijk. Ja. ja, je zou zelfs kunnen zeggen ja. dat blond nog mild is ja, in dit, ja, dit geval. Het heeft niets met nee, de bal nee, of zo. Nee, ja, je weet wat hij gaat doen, je ziet het aankomen. Wat dat betreft mag Klaas hier helemaal niet zo moppen hoor, met die gele kaart. Um, te goed, vrij trap uh, volgt natuurlijk ook. Uh, Hutchinson gevonden aan de rechterkant. Speelt daar uh, richting Lens. Lens uh, bewaakt nu door Boetsius. Die zal dan uh, de actie eruit moeten halen bij Jermain Lens. Klein setje van Lens. En die Boetius die staat heel licht op zijn voetjes hoor. Want hij krijgt een heel licht duwtje en hij ligt gelijk op zijn rug. Moet niet op judo gaan deze Boetsius. Want dan gaat hij geen hoge ogen ingooien. Uh, ik weet dus wel niet van fijn ho hoe de wind staat. maar. Nee, ja, als hij maar even tegen zit valt hij ja. om. Dat uh, heel klein tikje. Die moet je in de supermarkt niet tegenaan botsen. Want dan uh, heb je grote schade in de schappen. Hij moest Goed, er zelf op lachen. Ja, ja. Want dit was toch eigenlijk tijgernant geworden. Maar, ja. maar de vrije trap staat er voor Feyenoord en Martens in die gaat die bal nemen, doet dat met een trap naar voren, uiteraard richting Pelle. Die verliest het, komt er wel nu van Hutchinson en dan kan PSV weer heel even in de aanval gaan, maar Mertens raakt de bal kwijt. Is het immers die de bal Pelle speelt? Pelle meteen door naar Boetius. Uh, niet blazen. Uh, heeft nog altijd balbezit. En uh, Pell is onderweg uh, tegen de vlakte gegaan. Doet, Doet immers nou. weer uh, iets heel vreemds uh, wat niemand begrijpt. Waarschijnlijk hij alleen... Uh, maar het is wel Stroopman die de bal heeft opgepikt. En met grote stappen naar voren gaat en de bal in de voeten van Lens speelt. Lens door naar de zijkant of Wijnaldum naar Lens. En dan probeert Lens de voorzet te geven terug naar Wijnaldum. De bal komt niet aan omdat er uh, via de verdediging van Feyenoord uh, de bal over de achterlijn wordt gespeeld. Hoekschop voor PSV. En kijk eens hoe vrij maar taf stond op het moment dat Wijnaldum die bal had. Als Wijnaldum in dat geval had gekozen voor de linkerkant. En dat is nou net wat hij mist op die ja. teampositie. Het overzicht in balbezit. Want speelt hij de bal naar de linkerkant. Staat Matas helemaal vrij. En is het echt 2-1 voor PSV. Nu een corner die genomen wordt. Gekopt wordt. En Matas kan schieten. Renning Mulder. Intikken van Bommel. 2-1 voor PSV. 2-1 voor PSV. In de 77ste minuut. En dan is er dus toch schade. Dat eigenlijk begint bij dat gekke balverlies van Lex Immers. Dat is al lang geleden. Maar uiteindelijk komt daar wel het een en ander uit voort En scoort voert P.S.V. deze treffer en is het nadoetbenen Mark van Bommel die het doelpunt maakt. De redding van Mulder is nog uitstekend op die inzet van dichtbij van Matavs. maar van Bommel staat er dan voor de rebound en maakt de 2-1. En dan, ja, nu is de tijd kort voor Feyenoord. Het is wel belangrijk voor de wedstrijd dat dit gebeurt. Omdat er weinig uh, openingen en ruimtes waren. Overigens in de herhaling te zien dat het absoluut geen buitenspel is. Want Van Bommel staat zowel achter Mulder als uh, Klaasje die op de doellijn staat. Die staat toch te wijzen van hoe kan dat nou dat uh, Van Bommel zo vrij staat. Maar Van Bommel uh, doet dat goed. Nee jongens, je kunt uh, je arm omhoog doen. Maar het is geen buitenspel. Het is een, uh, een terecht doelpunt voor PSV. PSV leidt door het doelpunt van Marv van Bommel met 2-1. En dus heeft Feyenoord inmiddels weer afgetrapt. En uh, ja, wat gaat Koeman nu doen? Want uh, hij zal moeten reageren. Nog uh, 11 minuten. Is dit elftal in staat om nog iets te creëren tegen PSV... dat nu ongetwijfeld zal terugplooien en puur op de counter zal spelen? Is er nog een wonder in de maak? Want uh, de kansen zijn schaars, zoals al eerder gezegd... En eigenlijk doordat immers balverlies leed en Feyenoord uit positie stond, ontstond dit allemaal. En dat heeft uiteindelijk tot gevolg dat Mark van Bommel, notabene hij, die goal maakt. Zal niet de mooiste zijn van zijn carrière, maar voor PSV wel de belangrijkste tot nu toe in dit seizoen. Die hij dan ook van maakt. Hij heeft al eens keer gescoord, dus wat dat betreft was de keuze makkelijk. Wat doet Feyenoord? Dat is de grote vraag. Overleg op de bank met Koeman, met Van Bronkhorst, met Van Gastel. Als Feyenoord mag gaan ingooien via Van Beek aan de rechterkant. Ja, we hebben nog Ruud Vormer, Mokotjo, Harmit Singh, uh, Nelom en John Gosens. Ja, jongens als Nelom en uh, Mokotjo, ja, die hoef je niet uh, te brengen als je doelpunten wil gaan maken. Misschien John Goosens, Ja, die is misschien wel... iemand die kan schieten van afstand, Ja, uh, Gosens zou daarvoor wel een uh, aangewezen persoon zijn. Ja, Vormer ook. Former. Uh, maar verder is er niet echt een, een, een breekijzer dat je in kunt brengen, want die heb je al met uh, Pelle. Balbezit voor Feyenoord. Voor... Uh, Matthijs die de bal breed geeft aan uh, Martens Sindy. goede beweging. Gaat uh, liggen. En Lens uh, wordt er helemaal gek van met al die mensen om hem heen. Die gaan liggen, maar hij zal vast wel een handje hebben gebruikt. Maar inderdaad, uh, iedereen gaat wel heel erg uh, eenvoudig liggen... als uh, Jeremy Lens in de buurt is. Vrije trap is genomen. Balbezit voor Feyenoord. Lange bal van uh, Matthijs bedoeld voor uh, Immers. Gaat het uh, kopduel aan? Dan moet Boetius reageren. Is wel snel, maar niet zo snel dat hij de bal kan binnenhouden. Dus gaat PSV via Hutchinson... Alle tijd nemen voor een ingooi. Te nemen vlakbij het eigen strafschopgebied. Hutchinson de rechtsback. Neemt daar inderdaad de tijd voor. Alles bij PSV. schokt een beetje in zijn richting. Twee in voorsprong voor de Eindhovense ploeg. Met nog negen minuten en de extra tijd op de klok. Ingooien wordt niet al te gelukkig genomen. Zo ingeleverd bij Feyenoord. Terugkomt door Van Beek. Richting Verhoek. Die wordt verdedigd door Marcello. PSV er nu uit via Strootman. Zij het voor even. Want daar is Klaasie weer. Korte bal. Op Van Beek, maar die blijft uh, kalm. En geeft hem aan Matthijs. Matthijs uh, gaat nu uh, wat meters maken. Speelt de bal naar de linkerkant naar Boetius. Boetius uh, meteen lens tegenover zich. Trekt weer naar binnen. Dan moet de voorzet maar die komt niet goed. Is het Klaasie die de afvallende bal uh, onderschept? Wordt de bal doorgekopt door Vilena. Vilena geeft een klein duwtje in de rug van Strootman. bezit Pelle. Pelle naar Verhoek. Verhoek terug naar Pelle. Pelle schiet. En Pelle schiet op de vuisten van uh, Waterman. En dan wordt de bal doorgetransporteerd door Strootman over de zijlijn. En is het uh, slotoffensief? Zou dat al begonnen zijn van Feyenoord? Het is in ieder geval... Uh, weer wat, uh, zijn er wat mogelijkheden voor Feyenoord. Of spellen wel makkelijk van de bal af wordt gezet door Marcelo. En de uitbraak daar is voor uh, PSV. Via Wijnaldum en Matas. Matas weg aan de linkerkant. Matthijs uh, die krijgt de bal tegen zich aan. Van Beek en Wijnaldum uh, storten ter aarde. Wijnaldum zegt dat is toch een overtreding als de bal niet in de buurt is. Blom heeft het niet gezien. Kan het niet beoordelen. Mertens verspeelt de bal aan Klaasie. Afvallende bal voor Strootman. En dan een overtreding gemaakt op Kevin Strootman. Tijdwinst en terreinwinst voor uh, PSV in Inmiddels minuut 83 van deze wedstrijd. Iedereen heeft wat te mopperen bij Ed Jansen. Dat is de vierde man. Dat is de kop van Jut nu. Want daar is Koeman al geweest. En daar is nu ook advocaat druk aan het mopperen. Maar daar was zo'n ware mogelijkheid voor Feyenoord. Weliswaar rechtdoor. Die bal van Pelle op de vuisten van Waterman. Bal binnendoor. Mooie paas op Mertens. Is hij snel genoeg om de bal binnen te houden? Dat is hij. Maar dan is er goed werk van Wesley hoek. Die notenbenen mee verdedigt. En die krijgt dan een arm om de nek van Dries Mertens. En vrije trap. Voor Feyenoord. Maar was een mooi balletje binnendoor. En Kevin Blom die zal de boel goed in de gaten moeten houden. In de laatste acht minuten van deze wedstrijd. Als Ruud Vormer gaat komen. En de jongen Sven van Beek zijn debuut ziet beëindigen. In de 83ste minuut van de wedstrijd. Ruud Vormer voor Van Beek. En dus een... Wat aanvallender ingestelde speler voor een verdediger. Achterin 1 op 1. Koeman gaat risico nemen met een versterkt middenveld. Dus nu zal uh, Immers echt in de rug spelen van uh, Graziano Pelle. En gaat former dus meer als controleur op het middenveld spelen naast Klaasie. Klaasie met het balbezit. Former wil hem wel hebben, maar die staat gedekt. Dus moet het naar de andere kant. Dat is Bruno Martens-Indy. Het moet in één keer door eigenlijk naar Filena en Boetius. Die twee hebben namelijk wel de ruimte. Nu niet meer. Het moment is eigenlijk weg. En er is veel twijfel bij Martens-Indy. Wat doet hij? Nou, stapjes voorwaarts dan maar. Klaasie aangespeeld. In één keer door naar Verhoek. Maar Verhoek kan slechts doorkoppen in de handen van Boy Waterman. 84 minuten. Bijna gespeeld. PSV 2 Feyenoord 1. PSV dus in potlood in de halve finale van de KNV. Feyenoord heeft twee keer via een verlenging de volgende ronde bereikt. Via uh, NEC, toen nog in uh, de verlenging gescoord. En tegen Veen waren het uh, penalties. Uh, het zal uh, moeilijk worden om nu weer een verlenging eruit te slepen. Maar je weet het maar nooit, Feyenoord heeft nog zes minuten plus extra tijd. Als Wijnaldum de bal heeft, wordt op de huid gezeten door Vormer. En uh, nog altijd Wijnaldum. Wijnaldum, uh, ja, het brengt dan... Uh, uh, en in de problemen. Die kan niets anders doen dan de bal inleveren. En dan via Stroopman gaat de bal over de zijlijn. Hij geeft dan wel nog met zijn handje aan dat die voor hem is. Maar nee, zowel grensrechter als scheidsrechter hebben het goed gezien. Balbezit voor Feyenoord. Waar Tony Villena de bal heeft en hem opbrengt. En het zoekt aan de linkerkant bij Martens Indy. Martens Indy, paas in keer door op uh, Jordi Klaas. Klaas, Boëtius. Boëtius bal kwijt aan Van Bommel. Van Bommel balletje aan de voet en vervolgens gespeeld naar Marcelo. Het jager natuurlijk van uh, Feyenoord nu wordt Van Bommel, maar die blijft ijzig kalm. Komt er goed uit met uh, Marcelo. Nu lens aangespeeld, heeft weer terug naar zijn eigen strafstopgebied. Speelt uh, Marcelo aan, vervolgens naar Strootman. Nou gaat het met uh, gemak, maar uiteindelijk tot aan Bouma. Die speelt de bal naar voren richting Mertens, maar uh, de vrij zit ertussen. Lange bal van de vrij richting Pelle. Ja, het wordt nu pompen naar voren, is het uh, de koppel van uh, Pelle. Komt terecht bij Clasie, maar Clasie bereikt immers niet. Is het uh, de overname via Lens voor PSV. Lens gaat lopen, wordt opgejaagd door Clasie, Vindt dan uh, onderweg een uh, tegenstander, maar balbezit blijft. Voor Wijnaldum speelt Lens aan Lens langs Martens Indy. Lens alleen op de keeper af en stuit op Mulder. Daarvoor ging er nog wel een overtreding aan vooraf. Maar omdat het balbezit bleef voor Lens en een hele goede kans dat opleverde, liet Blom terecht doorgaan. Maar dit had Lens beter moeten doen en Mulder lag goed in de weg. Ja, altijd wedstrijd kunnen beslissen, Germain Lens. Nu blijft het dus spannend in die laatste 4,5 minuten en de extra tijd. Matafs en uh, Wijnaldum op de helft van uh, Feyenoord inmiddels met Van Bommel. Nu laat PSV de bal wel erg makkelijk rondgaan tot aan Wijnaldum. Verhoekt er even tussen. Toch tot bij Bouma. Mertens komt nu van links naar binnen, halfweg de helft van Feyenoord. Zo krijgt een tikkie zegt van de Vrij. Nou uh, zegt Blommel alleen vrije trap of gaat hij ook een kaart nee, ja. geven? Ja, die kaart komt en die is terecht hoor. Want Stefan de Vrij maakt een uh, onorthodoxe overtreding op... Uh, de aanvaller van, van PSV. Ook hij dus in het boekje zou komen op vijf gele kaarten. En een vrijtrap trap zometeen nog voor PSV. Het is niet zo gek dat Mertens dus in deze fase van de strijd eventjes blijft liggen. Tijd is tenslotte misschien wel winst. Maar ik denk dat hij wel pijn heeft hoor, aan die linker enkel, Want die wordt vol geraakt door de vrij en... Uh... Wij zien nog even de actie hiervoor van Jermaine Lens. Die werd inderdaad even vastgepakt door Martins Indy. Uh, raakte even uit uh, balans. Maar kon doorgaan. En uh, dermate doorgaan dat hij alleen op de keeper afging. En dus was dat uh, goed gezien van uh, uh, Kevin Blom. Het vraagt me alleen af of je dan ook niet toch een kaart moet geven aan Martins Indie. Maar goed, dat terzijde. Want het was een bewuste overtreding die hij maakte. En nu ligt nog altijd Dries Mertens op de grond. Want ik zei het al, die werd flink geraakt op de enkel. En uh, heeft veel pijn. Ja. En uh, van Bommel komt hem nu troosten. Ik weet niet of dat uh, heel erg veel helpt. Kees van der Linden, de visio van PSV... Uh, zelf zeker niet uh, uh, slecht profvoetballer geweest. Bij on, heel lang bij NEC onder andere. Uh, zal uh, uh, nog helpen bij... Uh, Mertens, ik kijk nog even. Want we gaan ook een wissel krijgen. Uh, Boetius is eruit gegaan. En erin komt Harmit Singh. Bij Feyenoord. Harmit Singh dus voor ja. Boetius. En ook een wissel aan de kant van PSV. Hilje Mark gaat komen. En ja... Dit gaat niet goed met ja, uh, Mertens. Ja, voor Mertens, dat is duidelijk. Ja. Dat is uh, een hele pijnlijke enkel hoor, Pedries Mertens. Ja, u ziet dat niet, logisch, want wij uh, zijn er voor u om te kijken. Maar uh, Mertens wordt nu opgetild door de verzorger. Dat is natuurlijk een ongeluk dat het van Bommel niet is. Maar hij kan dus niet meer op dat been staan. Hij is uh, echt lelijk geraakt door uh, Stefan de Vrij. Actie dus naar binnen en vervolgens uh, vol op de enkel. Die actie van uh, de Vrij. Dan denk je in eerste instantie het zal wel meevallen, maar het viel niet mee. Met zetten dus de Zuid, Hilmark, die nieuwe aanwinst, Die uh, mocht debuteren afgelopen weekend tegen uh, Heracles. Er dus in. En uh, met het nu gelijk de katakombe in. En PSV heeft de vrijtrap trap inmiddels genomen. Ja, nu nog 2,5 minuut. Er zal dus een minuutje of vier denk ik bijkomen. PSV op twee in voorsprong. En richting de halve finale van De Beker. 88 minuten gespeeld. En uh, Ronald Koeman zegt Jagen. Jagen en nog eens jagen. Dat is hetgene wat Feyenoord moet doen. Want Feyenoord moet in balbezit komen. Is gelukt. Want Erwin Mulder heeft de bal. En dan kijk ik naar voren. Is Immers wat, uh, nog wat verder naar voren gaan spelen omdat de vorm op het middenveld staat. En gaat de bal over pellen heen richting Immers. Maar Immers is de bal even uit het vizier. Is de bal kwijt. En dan rolt de bal in de handen van Boy Waterman. En dan verstrijken de halve minuten, eh, om het zo maar te zeggen. Want eh, in de afgelopen halve minuut is dit allemaal gebeurd. De bal van Mulder naar Boy Waterman. Nu is de bal in de lucht. Wie wint het kopduel? Eh, het is Lens die het kopduel wint. En balbezit voor Bauma. Pauwma naar Wijnaldum. Wijnaldum kort op uh, Mark, Maar die verspeelt de bal. Nou kan Feyenoord eruit via Pelle. Maar die wordt wel erg veld op uitgezeten. En makkelijk eigenlijk de bal veroverd door Marcelo. Wijnaldum met is 1 op 1 tegen uh, de Feyenoorders. Wijnaldum draait weg van Matthijssen. Draait nog een keer weg van Matthijssen. De derde keer zou ook nog kunnen. Nee, Lentz erin betrekken. Dan Mark Overtreding vormer. Treinwinst weer voor PSV. Dat de vrije trap mag nemen. Een metertje of drie, vier, over de helft van de helft van Feyenoord heen. Daar heeft PSV niet al te veel haast mee met de nemen van die uh, vrije trap. We gaan richting de 90 minuten. Ik denk dat Feyenoord het langzaam maar zeker gaat opgeven. Dat het uh, over en uit is of uh, we gaan er nog onder gebeuren. Want PSV heeft het balbezit en lijkt hier toch kinderlijk eenvoudig uit te spelen. Hoewel deze vrije trap niet heel goed behandeld wordt. En uh, Feyenoord heel even balbezit heeft tot nu, want daar is Matas. Matas verspeelt de bal aan Bruno Martezindi. Maar die verspeelt de bal weer aan Hutchinson. En dan kan Hiljemark de bal de speelt de bal ook van Bommel. Van Bommel moeizaam richting Hutchinson. Hutchinson wordt op de huid gezeten. En dan uh, gaat hij er knap langs. Hutchinson met ruimte aan de rechterkant met de voorzet. Maar de bal gaat over taps heen. En met heel veel uh, mazzel wordt de bal via Klaasie uitverdedigd. Maar weer is het PSV dat overneemt PSV de bekerhouder op de rand van de halve finale. Vier minuten extra tijd heeft Blom toegevoegd aan de 90 die er inmiddels op zitten. Maar in die extra tijd is er toch vooral balbezit voor PSV, Strootman. En de bal terug naar Bouma. Bouma nog verder terug naar Marcelo. En die zal kiezen voor nog verder terug naar Waterman. En Feyenoord holt achteraan. via Lex Immers. Waterman met de bal aan de wandel. Vervolgens een uh, lange trap richting wie? Ja, richting Matas, maar Die verliest het duel van Martens in. Die Feyenoord neemt weer over. Zij het voor even, want weer inleveren bij Van Bommel. Van Bommel, goed balletje op Hutchinson. Hutchinson weer met heel veel ruimte aan de rechterkant. Nu zijn er veel PSV'ers mee. En nu moet hij goed kiezen, maar hij kiest niet goed. Hij speelt wel op het hoofd van Matthijsen. Wordt opgevangen. De kobbel van Matthijs door Stroopman. Speelt de bal naar de linkerkant naar Lens. Lens met de vrije tegenover zich. En daar is ook uh, hier, of uh, Verhoek die uh, mee komt helpen. Maar nog altijd Lens. Mooie bewegingen van Lens. Maar dan eindigt de bal in de handen van Erwin Mulder. En dan moet het snel gaan. Gaat de bal naar voren richting Pellen. Pellen met Marcello. Een aardig gevechtje. Gewonnen uiteindelijk door Pellen. Speelt de bal op Klaasie. Maar Klaasie staat even te pitten. Houdt wel balbezit. En is op eigen helft. Wordt dan van de bal afgelopen. En dan kan Matthijs het gaan afmaken. Matthijs alleen op de keeper. Matthijs schuift de bal op. Ondermulder door, maar daar is op de lijn Joris Matthijssen. En nog altijd Matas. Matas nog altijd. zit in het gebied. Probeert te draaien langs Marten Indy. En kan niet uithalen. En dan mag uh, Feyenoord weer in de aanval gaan. Richting Pelle. Aanname op de borst, maar met de hand. En dat is gezien door Blond. En dan trapt Pelle de bal weg en krijgt hij geel. Ja, daar kun je op wachten. Dat moet je dus niet doen. Is ook niet slim trouwens. Hij kan beter die bal gelijk neerleggen. En dan uh, wint Feyenoord tijd. Nu krijgt hij geel voor het wegtrappen van de bal. Discussieert hij nog eventjes met uh, Mark van Bommel. Nou, Pelle is boos. Kijkt nog even verwijtend naar Verhoek. Kijkt nog even naar de kant. Ja, kijkt eigenlijk naar iedereen. Klaas die gaf de assist op uh, Matas. Maar dat was aan uh, Matas allemaal niet besteed. Die uh, kans die hij dus kreeg. Eén op één met Erwin Mulder. En vervolgens uh, duurde het wel heel lang. toen hij de bal terugkreeg. Om er weer eens een keer iets van uh, te maken. Thijssen in de slotfase. Dus nog even de reddende engel. Maar bij beide is de angel er wel uit. Bij beide is de vermoeidheid groot. En uh, ja, het, het is over en uit. Je ziet ook dat Feyenoord, ja dat kan niet meer. Nee, we hebben twee minuten van de vier minuten extra tijd erop zitten. En PSV is weer in de aanval nu met Hiljemark. Hiljemark aan de rechterkant gaat naar de achterlijn. Moet de voorzet geven. En daar wil uh, Wijnaldum uh, het te mooi doen. En dan uh, heeft Feyenoord zomaar weer een mogelijkheid om eruit te gaan. Maar pellen is op. Pelle is leeg en Pelle kan het uh, niet meer waarmaken voor Feyenoord in de slotfase. Hij raakt de bal kwijt en Mark die nog vers is, heeft overgenomen. Doet dat aan de rechterkant, wordt wel lastig gevallen door Martens Indi. Maar ook daar ontbreekt de overtuiging. Singh wordt uh, weggespeeld en dan wordt Wijnaldem weggestuurd aan de rechterkant. Legt de bal breed, daar is Lens. Nee, ja, weer niet. <laughs> Ongelooflijk, voor het intikken heeft Jermay Lens die bal. Maar Filena haalt hem van de weg. Oh, nou, haalt hem weg, niet van de lijn, want daar stond hij iets te ver voor. Maar zo weigert PSV dus die derde treffer te maken. Nou wordt het geholpen door de klok, want die tikt verder. En vooral in het voordeel van PSV natuurlijk. Mulder was al geklopt, maar uiteindelijk Filena... die dus de mogelijkheid van Lens die daar moedeloos van wordt, in de weg staat. Nou, nog een minuutje. En die minuut is zelfs minder. Uh, 40 seconden nog. En zo tikt de tijd weg en is het uh, gespeeld. PSV balbezit via Lens. Lens aan de zijkant krijgt nog een klein tikje van Verhoek. Maar Lens heeft de bal bij zich en probeert de tijd vol te maken. En speelt de bal dan nog naar Stroopman. Die probeert uh, met, de bal op, uh, met de voet op de bal tijd te rekken. En dan wordt de bal over de zijlijn getrapt. PSV naar de halve finale. Samen met AZ en Pexwolle. En morgen nog Vitesse tegen Ajax om kwart voor negen. En dan weten we hoe de halve finale eruit ziet. Het is een uh, ja, teleurstelling voor Feyenoord dat er uh, niet meer in heeft gezeten vandaag. Het heeft er wel een klein beetje in gezeten. Maar als je alles op alles bekijkt, met name de eerste helft, was PSV toch net iets sterker dan Feyenoord. Balbezit nog één keer voor Feyenoord, maar niet voor lang overtreding van Immers. Ja, maar niet gefloten. Bal over de zijlijn. Denkt dat Blom de bal gaat ophalen. Ja, sterker nog, het is afgelopen. PSV is halve finalist in de KNVB-beker. Het verstaat Feyenoord in een buitengewoon boeiend duel. Winnen de treffer van Mark van Bommel in de tweede helft. Een intikker dat dat Matas nog op de handen van Mulder had geschoten. PSV dat de beste kansen kreeg in de eerste helft. Trekt uiteindelijk in de tweede helft deze wedstrijd naar zich toe. Zonder overtuiging, dat wel. Maar PSV wint bij 2-1 van Feyenoord. Twee dingen in de Tweede Kamer. Ik zweer of beloof trouw aan de koning. 59 nieuwe Kamerleden hebben hun we weg gevonden naar het Binnenhof. Ik zweer of beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt... getrouw zal vervullen. Morgen de laatste van een serie gesprekken met nieuwe Kamerleden. Dan gaan we nu luisteren naar mevrouw Keizer van de fractie van het CDO. Twee dingen. Live vanuit de werkkamer van CDA-kamerlid Mona Keizer. Radio 1. Morgenavond tussen 8 en half 9. Het nieuws...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 Volgens het Syrische staatspersbureau was de aanval gericht op een militair onderzoekscentrum. Maar Westerse diplomaten hebben gezegd dat er een wapenconvooi onder vuur lag. Persbureau AP citeert een Amerikaanse functionaris... die zegt dat het aangevallen konvooi luchtdoelraketten vervoerde. Het zouden kunnen worden ingezet om te voorkomen dat Israël boven Libanon vliegt... om rebellenbeweging Hezbollah in de gaten te houden. Syrische president Assad zou chemische wapens willen leveren aan Hezbollah. De VSB-poëzieprijs is gewonnen door dichteres Esther Naomi Perkwin...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 Het weer vanavond een paar buien vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst regen. In de middag ook kans op zon. Het wordt dan zo 9 graden. Dit was het nationaal. Hé hey, lieverd, er staat een hele enge man voor de raam naar binnen te gluren. Wat? Oh ja, dat is echt per van verderop. Die staat hier echt iedere week volgens mij.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 Ga snel naar de Citroën dealer of kijk op Citroën.nl. Citroën, creatieve technologie. Het laatste stukje langs de lijn van deze woensdagavond gaat voornamelijk over bekervoetbal. We weten al drie van de vier halve finalisten in de KNVB-beker: dat zijn AZ, Paxvolle en PSV. En daar komt morgen bij of Vitesse of Ajax. En Ajax kan morgenavond in het bekertoernooi revanche nemen voor de twee competitienederlagen tegen Vitesse dit seizoen. Ajax verloor eerder al thuis met 2-0. En afgelopen woensdag werd het in Arnhem 3-2. En die dreun in de Gelderdoom, notabene opgelopen na een 2-0 voorsprong, kwam volgens trainer Frank de Boer flink aan bij Ajax. Nou, hij kwam wel hard aan natuurlijk. Het laat het duidelijk zijn dat je 2-0 voor staat in 68 minuten. En je hebt eigenlijk het gevoel dat. Tjester er niet meer echt in geloofde en uit het niets uh, ze weer tot leven kwamen. Ja. Dat is, was wel een domper, alleen je zal verder moeten. En uh, laten we hopen dat we ervan geleerd hebben. Het leek in Arnhem soms wel of sommige spelers van Ajax er te makkelijk over dachten. Maar dat gaat er bij de boer niet in. Nee, ik denk helemaal niet dat de spelers zo gedacht hebben. Uh, we zijn er juist heel uh, goed op voorbereid geweest om... Uh, want Vitesse, daar win je niet zomaar van. Het is uh, al jaren gebleken dat je daar niet zomaar van wint. En ook uh, met bonie, of zonder Boni hebben zij genoeg kwaliteit uh, om het elke tegenstander verschrikkelijk lastig te maken. En daar uh, hebben we ja, uitvoerig over gesproken. En, uh, ja, dat, je, je moet gewoon weten wat, wat er op dat moment uh, wordt verlangd van het team. Is het zo, ga je voor de 3-0 of zit je in een, in een wedstrijd wat je denkt... nou, het was al een beetje gelijkwaardig, dus laten we die 2-0 uh, koesteren. Nou, dat moet je leren herkennen als team zijn. De naam van Wilfried Boni viel zojuist. Hij ontbreekt in Arnhem opnieuw. De Ivoriaan bereikte op de Afrika-cup-immers de kwartfinales. Een meevaller voor Ajax, net als de terugkeer van rechtsback Ricardo van Rijn... die zondag nog geschorst was... De International bekeken het vanaf de bank, vertelt hij. Uh, ik was gewoon thuis, thuis gekeken. En, uh, ja goed, het is altijd lastig om uh, van een afstandje je team te zien spelen. Weten dat je zelf natuurlijk uh, thuis op de bank zit en eigenlijk niks daaraan uh, kunt doen. En, uh, ja goed, uh, dus ik denk nogal genoeg over gesproken dat het natuurlijk heel erg zonde is om, om zo'n voorsprong weg te geven. En, uh, het is natuurlijk niet iets wat je, wat je verwacht. En, uh, ja, dat is hartstikke zonde, nogmaals. En, uh, ja, het is geweest en de wedstrijd is voorbij. We moeten weer vooruit kijken, denk ik. En ja, gelukkig is morgen dan weer een, een snelle revanche-wedstrijd om het weer beter te doen. En ja, goed, dat zullen we ook uh, zeker proberen te doen. De entourage rond Vitesse Ajax nodigt morgenavond op het eerste gezicht niet erg uit. Het duel wordt afgewerkt in het Univee-stadion van FC Emmen. Omdat stadion Gelredome van Vitesse is verhuurd vanwege een muziekevenement. Stormlopen op kaartjes in Emmen, dat doet het niet. Ja, ik las het net dat er nog maar 2.000 kaarten, slechts 2000 kaarten zijn gekocht. Nee, ook gezien twee clubs natuurlijk die het vrij aardig doen in de, in de, op de ranglijst in de competitie. Dan verwacht je natuurlijk minimaal 15.000 naar 20.000 toeschouwers. Normaal gesproken natuurlijk, dat past natuurlijk niet in het Emmenstadion. Daar kunnen we volgens mij 8600 in, maximaal. Maar dan verwacht je dat het zeker uitverkocht is. In ieder geval niet aanwezig in Emmen zijn Kolbein Siegdorson... die eindelijk terug is na zijn langdurige schouderblessure... maar nog rust krijgt en de geblesseerde Ryan Babel. Bij de tegenstander speelt Theo Jansen wel opnieuw. Na zijn aansluitingstreffer van zondag... zou hij wel eens opnieuw de speler om in de gaten te houden kunnen zijn. Jansen, de oude Ajaxiet die met zijn instelling botste... met de bloedfanatieke Frank de Boer... speelt graag tegen de Amsterdammers, zo lijkt het. Maar de boer kijkt wel uit om Jansen extra op scherp te zetten met een paar scherpe teksten. Nee, maar kijk, ik kan begrijpen als je ook tegen, tegen je ex-teams speelt dat het misschien wel iets teweeg brengt bij jezelf van binnen. Dat is een logisch. Trainers die stellen ook vaak spelers op, zeg maar, expres als ze zeg maar tegen een oude club uh, spelen. Omdat ze weten, ja, die, die wil wat recht zetten of uh, hun recht hebben. Maar Theo is denk ik helemaal niet zo. Maar ik denk dat sowieso voor elke speler geldt... als je tegen een topclub speelt, wil je wat extra's brengen. Dat, dat geldt voor iedereen. Frank de Boer was dat in gesprek met Rachna Niemeyer. Z met zo so lang. We hadden het over de bekerwedstrijd Vitesse tegen Ajax van morgenavond. Voor Vitesse is de wedstrijd van morgen een heel ander verhaal dan dat voor Ajax. Al twee keer werd er gewonnen van Ajax in de competitie. De druk is er in die zin dus een beetje vanaf. Maar het bekertoernooi is voor Vitesse natuurlijk wel de kortste weg naar een prijs. Richard van der Maarden blikt vooruit op dat duel met coach Fred Rutte. Ik las vanmorgen een uh, citaat van Dick Advocaat, die zei: Als trainer van PSV, het heeft geen prioriteit voor mij, de beker. Het is een troostprijs, geen hoofdprijs. Hoe zie jij dat als coach van Vitesse Fred? Nou, ik, uh, ik zit, als ik uh, over mezelf moet praten. En ik praat niet over anderen. Voor ons is dat een, wel zeker een prijs. En uh, zeker een club als Vitesse ja, wil je liefst zo'n prijs in huis uh, halen. Vitesse heeft nog nooit iets gewonnen. Twee wedstrijden ben je verwijderd en dan sta je in de Kuip. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja, maar dan moet ook de motivatie zijn. De motivatie zijn, wij willen naar de Kuip. En, uh, en, uh, en, en ook laten zien op het veld hè, dat, we, dat we absoluut de wil hebben om uh, naar de Kuip te gaan. En eerlijk gezegd ben ik daar ook niet zo bang voor. dat wij uh, Die wil, die zal er wel zijn. Je kunt Ajax nog voor een derde keer verslaan. Nou ja, dat, dat, kijk, het wordt er allemaal niet makkelijker op. Want, uh, dat is ook realiteit. Maar uh, kijk, angst hoeven wij niet te hebben. En we moeten weer uh, durven. Hè, en dat hebben we de afgelopen wedstrijd ook gezien, laten zien. Dat we ook durven te voetballen. Kijk, we moeten even kijken hoe de omstandigheden zijn morgen. Dat, dat, dat weet ik niet uh, exact. Want er komt waarschijnlijk nog wat regen aan. En uh, ik weet niet hoe de omstandigheden zijn van het veld. Nu is dat wel oké. Okay, maar morgen moet je dat even bekijken. Maar wij moeten wel lef spelen, denk ik. Regen, het veld, zeg je, in Emmen voor waarschijnlijk 2500 toeschouwers. En dan zeg jij? Triest. Dat is het enige woord wat ik erbij kan vinden. Triest. Want het past niet bij het affiche Vitesse-Ajax natuurlijk. Nee, natuurlijk past dat niet. Kijk, we hebben afgelopen wedstrijd 21.500 mensen gehad. Nou, voor het eerst dit seizoen. Dus de mensen willen wel komen. En zien denk ik een prachtige wedstrijd met een, met een prachtig resultaat. En als je dan drie dagen later of vier dagen later uh, hè, dezelfde wedstrijd hebt... en die wordt dan elders gespeeld, dan is het uh, heel jammer voor de mensen... Die, uh, die heel graag hadden willen komen. En het is ook voor de spelers, denk ik, heel vervelend en teleurstellend. Ja, maar nou goed, het, het, het geldt voor beide partijen, denk ik. Morgenavond dus in Emmen, Vitesse tegen Ajax. Als u niet gaat, het is ook te beluisteren via Radio 1. Het elftal van Ivoorkust is in de voorronde van de Afrika-cup ongeslagen gebleven. De koploper in groep D en al zeker van een plek in de kwartfinales. Het speelde in Rustenburg gelijk tegen Algerije. Wilfried Boni redde acht minuten voor tijd een punt voor de Ivorianen. Door van afstand te scoren, het werd 2-2 in die wedstrijd. En Togo ging op doelsaldo mee naar de laatste acht. De beslissende wedstrijd met Tunesië eindigde in 1-1. Anderlecht heeft in de halve finales van de Belgische beker... met 1-0 gewonnen van Racing Genk. Op eigen veld was Milan Jovanovic de matchwinner. De tweestrijd tussen de Nederlandse trainers John van der Brom en Mario Been... gaat over twee wedstrijden. De return is volgende maand. En het andere duel in de halve finale, Kortrijk tegen Cercle Brugge... werd uitgesteld omdat het veld onbespeelbaar was. Schaatsster Annette Gerritsen blijkt de ziekte van Pfeiffer te hebben... Met die ontdekking komt er voor haar een einde aan een lange zoektocht naar de oorzaak voor een teleurstellend verlopen seizoen. Begin januari, begin deze maand. Dus besloot Gerritsen vanwege de slechte resultaten dit seizoen verder niet meer in actie te komen. comes back home at 5:30. Gets the same train every time. Cause his world is built.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 He's better than the rest And his own sweat smells the best And he hopes to grab his father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 The Kings met een well-respected man. Jorrit Bergsma heeft dan eindelijk zijn overwinning op natuurijs te pakken. Hij won de op de Wijzenzee het open NK-marathon schaatsen. Hij was in de eindsprint de snelste van een kopgroep van drie man. Bergsma had dit seizoen nog geen wedstrijd op natuurijs gewonnen. Ik had echt mijn zinnen hier op gezet. Mijn uh, ja, titel op natuurijs in Nederland verloren. Dus uh, ik dacht, uh, hier moet ik het wel een beetje, een beetje goed maken. Nou moet je de knop helemaal omzetten, want je moet volgens mij ook nog de Wereldbeker in Insel rijden. Ja, klopt. Morgenochtend dan, uh, vertrekken we richting Insel en dan kunnen we nog een, een dikke week we daar trainen. En dan vijf uh, dan kilometer inderdaad. Is dat niet een heel groot verschil met uh, het rijden op natuurreis? Kun je binnen anderhalve week die knop zo omzetten? Uh, ja, ik denk het wel. Uh, ik denk dat het wel maar goed is. Uh, nu een wat meer rechte stuk trainen, zeg maar. Dus straks die bochtjes weer en de timing straks weer wat... Uh, Oppakken, maar dit is ook gewoon, gewoon uh, voor de inhoud, weet je. Het, het, het seizoen is nog lang en uh, het is wel lekker om hier nog een wat, uh, wat extra kilometers te maken. Komt er een moment in de aanloop naar Sochi, de Olympische Spelen, dat jij gaat zeggen... nu moet ik een keuze maken, dat marathonschaatsen valt niet te combineren... met het winnen van misschien wel Olympisch goud op de 5 of 10. Ik ga me daar volledig op richten. Uh, nee, ik denk het niet. Dat was Jorrit Bergsma. PSV Feyenoord eindigde vanavond in 2-1. We gaan naar Eindhoven. Ronald van der Geer voor de nabeschouwing. Ja, Jermaine, gefeliciteerd. Het was een boeiend uh, voetbalgevecht, toch? Ja, zeker. Ik denk dat we wel aan elkaar gewaagd waren. Maar ik denk dat wij uh, het betere van het spel hadden. En uh, uiteindelijk resulteerde het toch wel in een uh, verdiende overwinning. Ik vond jullie vooral sterk begonnen met heel veel kansen. Ja, inderdaad. En als je die kansen iets eerder afmaakt, dan uh, speelt die wedstrijd ook wat makkelijker uit. Maar goed, uh, je wint hem en dat is uh, belangrijk. Hoe kon fijner terugkomen in de wedstrijd na jullie sterke begin? Ja, en, uh, een persoonlijk foutje. Uh, ja, wat, uh, wat lullig is, maar goed... Uh... Ik zei net al, we hebben een goed elftal om dat om recht te zetten. En dat hebben we vandaag gedaan. En, uh, het had ook nog 3-1 kunnen worden. Maar uh, als je hier met 2-1 wint, dan uh, heb je het goed gedaan. Ja, tot de 2-1 waren de kansen schaars. Hè? Het was, was een, een beetje een schaakspel op hoog niveau toch wel? Ja, inderdaad. Uh, wij proberen wel, maar hun verdedigen goed. Uh, we houden wel veel balbezit, waardoor je ja, toch op een gegeven moment een gaatje moet gaan krijgen. En uh, dat blijkt maar uh, dat je toch die goal weet te maken. Waar, waarin maakt Feyenoord het jullie zo lastig, waardoor jullie niet tot je uh, vertrouwde spel kan komen? Ja goed, uh, Feyenoord staat heel compact. Uh, uh, ja, ze, ze, ze, ze, ze houden de groepen bij elkaar, waardoor je eigenlijk uh, moeilijk uh, de vrije mand kan vinden dat zei Jermaine Lens PSV won dus door een doelpunt van Mertens in de eerste helft het werd 1-1 Via Pelle en de beslissing van de wedstrijd viel in de tweede helft door Mark van Bommel. 2-1 dus voor PSV. Morgen nog Vitesse-Ajax, ook dat is te horen op Radio 1. En ik heb nog één uitslag voor u in het buitenland. In de halve finale van de Copa del Rij is de eerste wedstrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona onbeslist geëindigd. Het werd 1-1 door doelpunten van Varane en Fabregas. De return is over een maand. En straks het oog met Clary Polak.